Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het meisje van 16 dat gisteravond werd aangehouden na een steekincident in Rosmalen is weer vrijgelaten. Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat zij niet had gestoken. Bij het steekincident op het terras van de Brabantse plaats kwam een 22-jarige man om het leven. Behalve de 16-jarige Rotterdamse werd ook een 17-jarig meisje uit Den Bosch opgepakt. Zij zit nog altijd vast.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 Weerman Piet Paulusma is overleden. Hij had al geruime tijd kanker, maar koos daarvoor het bad stil te houden. De Friese weerman maakte in 1985 zijn debuut op de radio bij Omroep Friesland. Later voorspelde Paulusma het weer ook op televisie. Vanaf 1996 als vaste weerman van SBS6. Hij sloot zijn weerbericht standaard af met de Friese woorden ontmoorn. De laatste anderhalf jaar was Paulusma nog te zien en te horen bij Omroep Max.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 Uh, werden Ferrari-rijders Leclerc en Sainz eerste en tweede... en Mercedes-rijder Hamilton derde. Het kampioenschap wordt gewonnen door punten te scoren, zegt Verstappen. Niet door uit te vallen. Het weer vanuit het zuiden klaart het op. Vannacht kan in het oosten nog wel een bui vallen, minima tussen 0 en 4 graden. Morgen vrij zonnig en droog. Het wordt 14 tot lokaal 18 graden. Ook de rest van de week is het vrij lenteweer. Dinsdag kan het in het zuiden 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat viel op de A10 Noord, de buitenring bij Amsterdam-Hemhavens. 2 kilometer met nog geen 10 minuten vertraging.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 Zo' lichter wordt en je moet gaan slapen. Oh, en ik weet donders goed waarom ik zoveel van je houden kan, maar je wordt snel ouder En je groeit zo hard: je past mijn schoenen, je Weet wat je wel en niet wil doen. Kleine vriend, je bent veel meer dan je papa dient. Jij en je zusje. En zoals je klaar staat, grote broer. Kleine vent, luister even, kleine heer, het is nu te laat, ik kan niet. Good night. As yes.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 No. car To keep it, then I say I love you. Foul a situation. Hey girl, I thought we were the right combination. Who broke my heart? I, love to know I can never love you. <laughs> Who broke my heart? You did, you did. Oh, to the target. Thank you, Pen. You think you're smart?